De organisatoren Tulpenpromotie Nederland en Bloemenbureau Holland... willen met de Tulpendag meer aandacht vragen voor de tulp. Ze zijn van plan iedere derde zaterdag van januari... de Nationale Tulpendag te houden. De klimaatverandering heeft gunstig uitgepakt voor reuzenalbatrossen. Doordat de wind ten zuiden van de Evenaar gedraaid is en sterker is geworden... komen de vogels makkelijker bij de voedingsplaatsen. De dieren zijn gemiddeld een kilo zwaarder geworden... staat in een onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Science... Reuze zijn de grootste zeevogels ter wereld. Het weer vannacht aan de kust, nu en dan een bui. De temperatuur daalt tot ongeveer 3 graden. Morgen wisselend bewolkt en ongeveer 8 graden. Door de stevige noordwestenwind voelt het kouder aan. In het weekend is het droog en fris met s'nachts een paar graden vorst. Tot zover het NOS Journaal. En dan is er ANWB-verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam richting Delft staat tussen Dorp en Leidsendam... drie kilometer door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Hallo 2012. Een nieuw jaar, een lijf, je huis schoon of fris... of een compleet nieuwe look. Alles om jouw jaar goed te beginnen. Eerstwekam.nl.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 Dat is het idee van Rabobank Private Banking. Rabobank, een bank met ideeën. Nu tot 50% korting op ski kleding. Vluchtboeken, Vlucht boeken, hotel erbij, kom vlieg winkelen op vlie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 Buiten is het 5 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. Goedenavond. In ons eigen melkwegstelsel zijn al zeker 10 miljard planeten bewoonbaar, las ik vanochtend in de Volkskrant. 10 miljard, dat is één planeet voor elke aardbewoner, schrok me meteen te binnen. Ik schrok zelf een beetje van die koloniale gedachte. De Republikeinse afgevaardigde uit het zuiden van de VS liet meteen weten... dat het niet de bedoeling is dat eventuele aliens deze kant op komen. Nou ja, wat je er ook over denkt, het zegt meer over ons dan over die aliens. Welkom bij het oog. Welkom bij het oog. Echt onzin, reageerde hare majesteit de koningin over de ophef, over dat sjaaltje en dat staatsbezoek. Woorden die ze waarschijnlijk nog heel vaak zal terughoren. Was het nou verstandig van de koningin om te reageren? Volgens de Partij van de Arbeid had premier Rutte de koningin hier moeten verdedigen. Daar praten we straks over met PvdA-senator Ruud Kolen. Rapporten van het Sociaal Cultureel Planbureau zijn nuttig en interessant, daar niet van. Maar dat ze echt ophef veroorzaken of dat het SCP-partijdigheid wordt verweten, dat maak je niet vaak mee. Hoe terecht is de kritiek die het SCP kreeg op het rapport waar voor ons belasting geldt? We vragen het straks aan directeur Paul Snabel. Bill Cosby, ook wel bekend als Dr. Huxtebol uit de Cosby Show, zit 50 jaar in het vak. We praten erover met comedian Roué Verveer en de man die Cosby's truien al die jaren leverde, koos van den Akker. En om 5 voor 12 gaan we verder met de turing wedstrijd. Maar eerst het nieuws van... Donderdag 12 januari. Nou, paradijs. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Maar in ieder geval, het is een heerlijk land om te verblijven. Het is een prachtig land. En we hebben genoten van de dagen dat we hier konden zijn. Je zou toch bijna de indruk krijgen dat de koningin zich permanent in Oman zou willen vestigen. Niet verwonderlijk gezien de ophef die haar moskeebezoeken hier in Nederland hebben veroorzaakt. Geert Wilders had er grote problemen mee dat ze bij die bezoeken een hoofddoek droeg. De koningin had er op haar beurt grote problemen mee dat Wilders zich daarmee bemoeide. Dat maakte ze tijdens het afsluitende persgesprek goed duidelijk. Ze zei dat is één grote onzin. De PvdA had er weer grote problemen mee dat de koningin zich überhaupt moest uitspreken. Een beetje premier had Geert Wilders de mond gesnoerd en daarmee het staatshoofd uit de wind gehouden. Dat had Rutte in dit geval ook moeten doen. Die had meteen tegen Wilders moeten reageren. moeten zeggen blijf met je handen af van onze koningin. Deze aanval op de koningin die deugt niet. Hoe het ook zij, de koningin heeft haar staatsbezoek weer afgerond... en ze zal zich weer in Nederland vestigen. Maar goed ook, want in de huidige markt was ze haar paleizen nooit kwijtgeraakt. De huizenmarkt zit nog steeds op slot. Zelfs de mooiste villa's kampen met gebrek aan belangstelling. Geen kijkers. En dat is, dat is niet alleen teleurstellend... maar ook bijna onverklaarbaar. Nou, zo onverklaarbaar is het nou ook weer niet. De prijzen mogen dan drastisch zijn gedaald. De banken werken nog steeds niet mee. Kopers met de handrem erop, banken met de handrem erop... omdat er gewoon wat mis is met betrekking tot de kredietverlening. Het had allemaal nog veel erger kunnen zijn... als de overheid de overdrachtsbelasting niet op 2% had gezet. Dat heeft volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars... de ramspoed nog enigszins afgewend. Maar ja, die regeling loopt af. Wat nu? Dat betekent dat als de maatregel niet verlengd wordt... we ook in 2012 een behoorlijke prijscorrectie uh, uh, tegemoet kunnen zijn. Maar zelfs als de overdragsbelasting laag wordt gehouden... verwachten de makelaars dat de markt nog zeker drie jaar slecht blijft. De zoveelste home-video uit Afghanistan. Day, like Dit keer werden we verblijd met het beeld van vier Amerikaanse militairen... die over de lijken van gedode Taliban-strijders plassen... Dat stellen ze in Afghanistan blijkbaar niet op prijs. President Karzai eist excuses en een onderzoek. Die krijgt hij ook. De excuses kwamen van de brigadegeneraal van de NAVO troepen. That is grossly against all the moral values that the coalition forces are standing for. Are very much working against our course. Het onderzoek werd aangekondigd door de Amerikaanse minister van Defensie Panetta en zijn collega op buitenlandse zaken Clinton. It is absolutely inconsistent with American values with the standards of behavior. De vier soldaten zijn inmiddels geïdentificeerd en hen wacht waarschijnlijk de krijgsraad. Was er dan ook nog goed nieuws te melden? Jawel, Zuid-Limburg stoomt op in de vaart der volkeren. DSM, de Universiteit Utrecht, de gemeente en de provincie gaan een heus high-tech campus bouwen. Kosten 180 miljoen euro, maar dan heb je ook wat. We hebben heel veel onderzoeksprogramma's waar innovatieve nieuwe resultaten ontstaan. En die kunnen we natuurlijk in bedrijven inbrengen en daarmee ook de productie van ideeën te versterken. Zuid-Limburg staat er niet al te best voor. De regio heeft te maken met bevolkingskrimp en een slecht imago, dus er moet worden ingegrepen. Voor Limburg is dat heel hard nodig. Er hangt er af en toe een soort sluier van negativisme over deze regio. Die willen we met dit project er ook definitief aftrekken. En mocht het met die high-tech campus niet lukken, dan is er altijd nog die geweldige reclamecampagne. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Mariel Hagerman. In de commentaren nemen verschillende kranten het op voor koningin Beatrix. De Telegraaf vindt het passend voor een staatshoofd... om op respectvolle wijze de tradities en gewoonten... van andere landen en godsdiensten te eerbiedigen. Dat de PVV het volgens de krant nodig vond... om een ordinaire rel te schoppen over de hoofddoek... getuigd van onnozelheid. De Telegraaf vindt verder dat Wilders is verblind... door een venijnige afkeer van de islam. De krant vindt het ongehoord dat een grote politieke partij... ervan uitgaat dat ons staatshoofd zou moeten bezondigen aan het schofferen van andere gebruiken en religies. De volkskrant vindt het juist goed dat de koningin wat zei tegen Wilders... en dat ze ook de juiste woorden vond. Koningin en volk voelen elkaar nog goed aan, schrijft de volkskrant. De krant vindt het ook heel goed dat Maxima toevoegde... dat de kwestie van de vrouwenonderdrukking nou net niet zo speelt in Abu Dhabi. Maar de volkskrant zegt wel te hopen dat Beatrix nu niet de smaak te pakken krijgt. Haar onafhankelijke, onbesproken positie hangt af van de mate waarin zij erin slaagt... zich niet direct met de politiek te bemoeien, schrijft de krant in het commentaar. Met een zucht en de uitspraak, dat is echt onzin, heeft koningin Beatrix expliciet haar mening gegeven, zoals ze zelden heeft gedaan. Het Nederlands Dagblad denkt dat velen, vooral politici, daar misschien een beetje aan moeten wennen. Maar de krant meent dat het prima past in deze tijd. Wel denkt het Nederlands Dagblad dat terughoudendheid loont, al te veel commotie kan de monarchie in gevaar brengen. Dan het Algemeen Dagblad. Het AD is het meest kritisch over de uitlatingen van koningin Beatrix over de hoofddoek. De krant vindt dat ze zich niet uit de tent had moeten laten lokken. De PVV probeert al langer het beeld te scheppen dat de koningin partijdig zou zijn. Wilders kan nu claimen, zie je wel, ze is tegen ons. De koningin had met de kledingvoorschriften naar het kabinet kunnen verwijzen. Nu heeft ze zich onnodig kwetsbaar gemaakt, vindt het AD. En er is ook nog wat ander nieuws in de kranten. Trouw bijvoorbeeld meldt dat de vakbond CNV aan het scheuren is... De politiebond ACP split zich af en de vakbond voor defensiepersoneel ACOM gaat dat mogelijk in de loop van het jaar doen. Beide bonden hebben volgens trouw al een opzichtbrief gestuurd. De tweede vakcentrale van Nederland zou daarmee twee van de negen bonden verliezen. Voor de ACP is de belangrijkste reden van vertrek... dat de politiebond te weinig invloed heeft op het beleid. De militaire vakbond ACOM weigert of ergert zich aan voorzitter Jaap Smit van de vakcentrale. Hij legt ons het zwijgen op als wij het niet met CNV-standpunt eens zijn... zegt voorzitter Kleijan van de militaire vakbond in Trouw. De politiebond en de militairen willen voor hun belangenbehartiging... intensiever samenwerken met andere politie- en defensiebonden... waaronder die van de FNV... Voorzitter Smit van de CNV betreurt het dat beide bonden zich afsplitsen, maar hij zegt: Ik wil wel met deze jongens in gesprek blijven. De NS gaat sommige sprinters verlengen op drukke momenten in de Randstad. Daarmee reageert de NS op klachten van overvolle treinen... sinds de nieuwe dienstregeling van kracht is. staat te lezen in Metro. Maar het spoorbedrijf is intussen ook nog iets anders opgevallen. Reizigers stappen namelijk lang niet altijd op een tactische plaats de trein in. Soms stapt iedereen aan de voorkant in, terwijl achterin nog genoeg plaats is. Reizigers krijgen daarom binnenkort een folder hoe ze slimmer kunnen instappen... Op dit moment zijn er zelfs assistenten op een aantal perrons aanwezig... die de reizigers verwijzen naar betere plaatsen om op de trein te stappen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. steal away Let's go get lost anywhere in the USA Let's go get lost Let's go get lost Blue you yes, sit so pretty west of the one Sparkle light with yellow icing just a mirror for the sun Just a mirror for the sun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 Trippin werd gezongen door de Red Hot Chili Peppers. Echte onzin, zei koningin Beatrix vandaag. Over de stelling dat het dragen van een hoofddoek in omaan... een symbool is van onderdrukking van vrouwen. De stelling van de PVV bestreden door de koningin zelf... zelfs een beetje in de taal van de PVV. Professor Dr. Ruud Kolen, hoogleraar politicologie in Leiden... Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Goedenavond. Goedenavond. Wat was de eerste wat u dacht toen u dit hoorde? Echte onzin. Nou, ik vond het wel een pikante uitspraak van de, de koningin. Uh, dat uh, gebeurt niet vaak dat uh, een, een staatshoofd zich mengt... toch eigenlijk in uh, directe politieke verhoudingen... Uh, en, en eigenlijk zich richt op een individuele, tegen een individuele politieke partij. Dat is toch echt wel nieuw. Ja, de vorige uh, keer dat ze zelf, bij mijn herinnering uh, echt, een, echt een uitspraak deed zelf... was uh, de leugen regeerd in 1999. Er zijn daarna ook nog programma's naar genoemd Dat bleef maar terugkomen. Wordt dit ook zo'n uitspraak? Nou, het, het is wel heel bijzonder, die van de leugen regeert. dat was inderdaad in de besloten bijeenkomst met de hoofdredacteur... meen ik, in 1999, en dat is daarna naar buiten gekomen. Maar hier heeft ze het bewust zelfs toch echt die woorden gebruikt. Ik kan me het wel voorstellen hoor, dat ze, dat ze uh, toch wel even ergernis had... over het gedrag van, van Wilders. Zij is tenslotte een staatshoofd op bezoek... en een officieel staatsbezoek ook namens de staat in Nederland. En wat je ook over de monarchie mag vinden, zij doet dat ook in die functie. En dan uh, uh, gedraagt ze zich zoals een staatshoofd zich moet gedragen. Met ook respect voor de tradities en gewoontes van een bepaald land. En dan gaat er één partij via de tweets en andere uh, media uh, zeggen dat het allemaal niet durft En dat uh, naar een rel overschop. Ja, dat is de eigenlijk ergernis ook... begrijp ik wel. Maar is het dan ik... verstandig? En uh, laten we het nou eens ook. Want ja, het begint op Twitter en de koningin echte onzin. Dat laat zich ook makkelijk in 140 tekens vatten. Ja. Als u een kwalificatie zou moeten geven die zeg maar twitter cyniek is, wat zou dat dan zijn? Van de, van de uitspraak van de koningin? Uh, begrijpelijk, maar toch, uh, toch uh, onverstandig. Begrijpelijk, maar uh, begrijpelijk, van, van, begrijpelijk vanwege als persoon voel je je gekwetst. Onverstandig, omdat toch eigenlijk... Uh, ja meng je als uh, uh, staatshoofd in de directe machtspolitieke verhoudingen in Den Haag. En dat is denk ik onverstandig. En hier had uh, de premier echt een, een, een rol moeten spelen. Had het Daar moeten komen we voorkomen. zo over te spreken. We gaan eerst even naar de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, Paul Snabel. te gast vanwege een ander onderwerp praten we straks uitgebreid over. Maar u was mee met deze reis met de majesteit. Ja, klopt. Waar bent u, u allemaal al geweest? Maan, hoor. Ja, gisteren en eergisteren, ja. Wat heeft u meegekregen van, van deze rel uh, in het achterland in Nederland? Ja, nog niks, want het, uh, het is gebeurd toen wij al ongeveer in het vliegtuig zaten... weer terug naar Nederland. De koningin is, uh, gaat geloof ik, vandaag of morgen terug. Dus uh, we hebben het pas in Nederland meegekregen dat dit gespeeld heeft. En uh, jullie waren daar gewoon bezig met de plaatselijke cultuur... en het, het was gezellig <lacht> en er was niemand die het erover had van... goh, er wordt, er wordt in Nederland getwitterd. Nee, het, het punt is pas aan de orde gekomen. Inderdaad, toen bekend was wat er in, geloof ik, in Abu Dhabi is gebeurd. Of gebeurd, er is niks gebeurd. Maar de koningin daar dus met zo'n sjaal om haar uh, hoed heen uh, de, de moskee heeft bezocht. En dat heeft ze in, in Muscat, de hoofdstad van Oman, in de moskee daar ook gedaan. En dat is vandaag geloof ik geweest, of, of gisteren, dat weet ik niet precies. Maar dat hebben we dus pas meegekregen toen we eigenlijk weer hier waren. Hoe ging dat, die sjaal omwerpen? Ging dat gewoon als, als een, alsof het inderdaad... Een ik ben thuis. daar niet bij geweest. Kijk, was ik was deel bij. van, een, van een, een, een delegatie die onder leiding stond van de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, Alexander Renoy-Kan. Wij hadden een conferentie met, uh, met, met hoogwaardigheid bekleed. Met ministers en mensen van uit, uit allerlei sectoren van de, de, de, uh, de samenleving daar, die daar posities bekleden. Waarbij het ging over de veranderingen in de arbeidsverhoudingen, de opkomst kom, van de vakbeweging, de introductie van, van de ondernemingsraad. Wordt een hele zaken. gewichtige onderwerpen. Nou, niet nou, ja, de, de sociaal ja, de zaken die horen bij de modernisering van de samenleving. In Oman reageerde de koningin dus op de kritiek van de PVV. Um, laten we eens gaan luisteren. Menno Reemeyer was erbij voor de NOS. Uh, die zit nu alweer in het vliegtuig naar huis. Maar in het Radio 1 zei je er dit over. Nee, ik denk het ook niet. Ze heeft het wel overwogen gedaan, denk ik, hoor.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 Ja, dat vind ik bijzonder. Want je zou zeggen, als, als dat echt uh, daar ook gevoeld wordt als een probleem... Hè, wat, wat Wilders hier gedaan heeft, dan kan niet dat er een antwoord moet komen. Dan is toch premier Rutte de eerst aangewezen, zou ik zeggen... om zelf dat antwoord te, te geven. Hoe zou dat afstand gegaan te... zijn? Is het denkbaar dat de koningin uh, zei van... Mark, dit wil ik even zelf doen? Ja, Daar was ik niet bij. Ik kan me de ergernis van de koningin heel goed voorstellen. En dat zou, ze zal misschien ook hebben aangedrongen op... dat er toch afstand wordt genomen van die uitspraken van Wilders. Ik vind eigenlijk dat dan Rutte, uh, uh, ook namens de koningin, maar namens de regering, uh, afstand moet nemen. Want het is toch het staatshoofd dat daar op bezoek is. En daar wordt, uh, uh, wordt er over dat staatshoofd. Uh... Uh, toch uh, dingen gezegd door eens die niet kunnen... dan had de premier Rutte afstand moeten nemen... en daarom ja, ook de koningin op... uit de wind te houden. Rutte heeft gereageerd op kamervragen. Dat deed hij zeer beknopt, wat, wat ook alweer geestig was. Is... Nou, dat vond, ik, dat vond ik wel terecht. Dat was op de eerste eh, vragen van de PVV. En dat waren allemaal toch, toch wel wat insinuerende vragen. En heeft hij heel, heel sec op geantwoord. Dat hij was zei... op zich correct. Zijn reactie uh, was, het is een gewoonte... dat de koningin in een godshuis uh, in den vreemde... zich aanpast aan de plaatselijke gebruiken. Punt. En zo is het. En hij had, hij, had, hij had, dat was op de Kamervraag... maar hij had op, op, op, in reactie op de consternatie hier... na een van die tweets van, van Wilders kunnen zeggen... Dat, dat hij daar echt afstand van neemt. En dat dat dus niet past in de benadering van de, van de staatshoofd. Oh, de woorden van die strekking had kunnen doen... Dan had de koningin dit vandaag niet hoeven te zeggen. Ik vind het begrijpelijk dat ze die ergernis heeft... en dat er ook een reactie kwam... maar die had eerder van de premier moeten komen dan van de koningin. Je zou ook kunnen zeggen dat het juist wel uh, misschien in de ogen van het publiek verfrissend is. Een koningin die, die wat meer een gezicht toont. Zou het juist niet goed zijn voor de modernisering van de monarchie? Dat ze af en toe een klein beetje de mening aan ja, het ja, maar ik vind bijvoorbeeld in de kerstboodschap deed ze dat ook al. Dat ging over bijvoorbeeld de waarde van de ecologie en milieu en zo. En dat is toch ook een behoorlijk waardegeladen boodschap was dat. En die ruimte vind ik dat de koningin tegenwoordig moet kunnen krijgen. Maar hier in dit geval richtte ze zich in feite tegen een individuele politieke partij. En daarmee mengt ze zich in de interne debat van Den Haag. En ik denk dat dat onverstandig is en dat had Rutte moeten zien te voorkomen. Wat zijn de gevolgen hiervan? Nou, ik denk dat er even over gesproken zal worden ook volgende week. En dan heeft dat weer weg op uh, naar de volgende tweet van, Twitter, van, van Wilders. En het zou misschien uh, verstandig zijn om die uh, misschien maar eens uh, wat meer te gaan negeren. Ja, vandaag uh, heb ik ze niet genegeerd en hij heeft vandaag ook niet getwitterd. Zou daar iets achter zijn? Ja, nu gaan we alweer helemaal een soort... Uh... Koffiedik kijken wat, wat wil dus ja, wel Hij, heeft, en hij heeft al bereikt wat hij wil bereiken. Hij, hij vindt het kennelijk uh, belangrijk en hij heeft er een heleboel aandacht voor mee gekregen. Dus ja, daar uh, hoefden we voor de rest niet zoveel aan toe te voegen. Hij heeft er uh, natuurlijk ook uh, geen belang bij om uh, electoraal om echt te strijd met de majesteit aan te gaan. Nee, het, het zit hem kennelijk hoog. En ik denk dat er op de achtergrond de hok speelt... zijn, zijn toch wel een erg kritische houding ten aanzien van de islam. Het was uh, op bezoek in een, een godshuis winnende islam. En uh, ik denk dat dat meegespeeld heeft. Maar daar kan ik alleen maar naar gissen. En ik, het lijkt me verstandig dat er gewoon uh, dat soort uitspraken of genegeerd of, of uh, als het tot een rel uh, leidt... Uh, dat er uh, tijdelijk door de premier afstand van wordt genomen. Maar al met al, dit waait over en over een week heeft niemand het er nog over. Nou, het is wel, nou, dat weet ik niet, want het is wel heel pikant. Ik denk dat dat toch wel herinnerd zal worden, net als die uitspraak in 1999. Uh, want dat is niet iets, iets, iets wat de koningin dagelijks zal zeggen... Echte onzin, uh, rechtstreeks gericht aan, een, aan één specifieke politieke partij. Volgens mij is het wel, maar, ik, ik heb daar geen verstand van... maar wel een leuke titel voor een tv-programma, Echte Onzin. Ja, de vorige uitspraak leidde ook al tot een titel van een tv-programma. Ik denk hè? dat er morgen hier in Hilversum... heel veel uh, ideeën op bureaus van directeuren komen. Nou, dan heeft het in ieder geval... dat heeft de koningin dan toch maar weer bereikt. Ruud Kolen, hartelijk dank. Graag gedaan. Backo chamber to and fro It hurts too much to stay but I won't Blautsoen, het nummer heet Solar van zijn nieuwe CD Heavy Flowers. En aanstaande zaterdag zal hij een van de vele Nederlandse acts zijn... die optreedt op het Noorderslagfestival in Groningen. Een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau... leidt niet heel vaak tot heel veel ophef. Maar het rapport over de overheidsuitgaven deed dat wel. De strekking van het rapport was dat de kosten van publieke diensten... tussen 1995 en 2010 zijn gestegen... maar dat de resultaten van die investeringen daar... In, on, in allerlei sectoren als onderwijs en politiek, bij achter zijn gebleven. Goedenavond, pas Nabel, directeur van het SCP. Goedenavond. Wederom. Ja. Ja, we, bent u verbaasd dat het tot ophef heeft geleid dit rapport? Of weet nee, je zoiets je weet, van we tevoren wel? Ja, natuurlijk kun je dat zien, want de resultaten van het onderzoek zijn natuurlijk toch belangrijk in de zin dat ze de hoopvolle verwachtingen dat extra investeringen ook tot een bepaald type extra prestaties zouden leiden, dat dat ook zou uitkomen. Nou, dat bleek dus minder het geval dan waarschijnlijk iedereen gedacht en gehoopt had. Ik bedoel, je, je steekt het geld er niet extra voor, niet voor niks in, of, natuurlijk. Het is wel zo dat op een aantal terreinen we ook heel duidelijk in het rapport natuurlijk hebben gemaakt, dat je maar een beperkt aantal zaken echt kunt meten. Er zijn een aantal zaken die veel moeilijker vast te stellen zijn. En daar hebben een aantal van de critici natuurlijk ook op gewezen. Maar we hebben dat zelf in het rapport ook uit en te na aangegeven. Het rapport is zeer genuanceerd wat dat betreft. Het zijn zeer ingewikkelde berekeningen die je moet maken over heel veel gegevens over veel jaren. Maar de conclusie is toch wel vrij duidelijk en helaas vrij hard wat dat betreft. Dit is volgens mij voor het eerst dat uh, het Sociaal Cultureel Planbureau wordt verweten rechts te zijn. Terwijl als Ach, het is wel eerder gebeurd dat, ja. dat ze zeiden dat, dat het links was, maar dat ja. wordt gezegd. Zie je wel, ze zijn rechts. Dat, dat heb ik nog nooit ja. eerder meegemaakt. Nee, maar dat betekent ook dat het natuurlijk helemaal een zinloos soort, soort mededelingen zijn. Kijk, wij houden ons natuurlijk mee met het beleid. Dat is ook onze taak met wat het, wat, het, wat het kabinet doet, wat de overheid doet. En we kijken daarnaar en we kijken wat de bevolking daarvan vindt. We kijken wat de resultaten daarvan zijn. En dat betekent dat je soms moet zeggen, ja, overheid, u doet dit of dat. Maar de mensen zijn het daar eigenlijk niet erg mee eens. Of zijn er daar niet erg blij mee met de resultaten. Of dat we ook moeten zeggen, kijk, uw beleid is wel bedoeld om dit of dat te bereiken. Maar wij kunnen dat niet zien dat dat lukt. We hebben dat een tijdje geleden ook moeten doen. Toen bleek dat de investeringen die er gedaan zijn om arme kinderen meer kansen te geven in het dagelijks leven. Ook bij sport en dat soort zaken. Meer middelen aan hun ter beschikking te stellen. Dat de investering die daarin gedaan is niet aantoonbaar tot een verbetering van de situatie van die kinderen heeft geleid. Nou, niet aantoonbaar kan... zegt u. Nee. En volgens mij zit, zit daar precies het, het punt van de kritiek. Ja. Nou, het gaat over een aantal sectoren. Zorg, ja. onderwijs, uh, politie. De stelling is in het algemeen. Je, je, er gaat steeds meer belangenomen. Geld naartoe, maar de resultaten ja. zijn niet per definitie beter. Dat is natuurlijk moeilijk, want hoe meet je, hoe toon je aan dat de resultaten van de politie of het onderwijs al dan niet verbeterd zijn. Oh, dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Het rapport geeft het ook heel veel uitleg over. Je kijkt bijvoorbeeld bij de politie wordt precies bijgehouden uh, hoeveel, uh, of zoals dat dan heet, uh, hoeveel ophelderingen van misdrijven zijn gedaan. Ik noem maar één voorbeeld. Uh, dat betekent dat er een verdachte gearresteerd is. Daarvan weten we hoe dat gaat. We weten ook dat daar onzekerheden in die metingen zitten. Daar houden we allemaal rekening mee. Maar dan kun je dus over een loop van tijd zien of dat meer of minder is geworden. Hoe staat het met de veiligheid? Hoe staat het met het aantal inbraken, al dat soort zaken dat kun je meten. In het onderwijs zijn allerlei metingen die ook gedaan worden en die ook vastgelegd worden en ook elders gebruikt worden om te kijken of er betere resultaten bereikt worden, of het gemiddeld beter is of het per groep in de samenleving beter gaat. Bij dus de ziekenhuizen weten we hoeveel verrichtingen er verricht worden, op welk niveau, wat voor soort verrichtingen dat zijn. En dan ga je kijken wat is nou het geld wat daar tegenover staat, hoeveel maar heeft is, dat nou gekost. Is alles in dat soort beroepen meetbaar? Want kun je nee, natuurlijk bijvoorbeeld, is niet alles meetbaar. Kun je bijvoorbeeld meten uh, hoe de sfeer is in de klas, of kun je meten hoe het gevoel van veiligheid in een buurt is, of kun je meten hoeveel misdrijven er voorkomen zijn. Dat, nee, dat hoeveel zijn misdrijven allemaal... er voorkomen zijn, kan je natuurlijk niet meten. Maar je kunt wel meten hoeveel misdrijven er in een buurt gedaan zijn. Dat is vrij goed bekend. Dat vragen we de mensen ook. En dat zijn ook goede onderzoeken die ook vele jaren al, elk jaar gedaan worden. De sfeer in de klas is in principe vast te stellen. Maar zover gaat het dan natuurlijk niet. Wel, of die klas tot goede prestaties is gekomen. Hè? En dat, de, nou ja, er zijn de klassieke voorbeelden die bijna iedereen kent, zijn de CITO-toetsen. Nou, daar zijn we echt niet alleen van uitgegaan. Er zijn ook heel veel andere berekeningen. Kijk, waar het om gaat, is dat men op veel dingen, word, op veel zaken worden al. Jaren jarenlang gegevens vastgelegd, dat wordt zo objectief en vergelijkbaar mogelijk gedaan. We hebben dat bij elkaar gezet en daar tegenover afgezet wat nou de productie is. Die, dat heet ook, kan nu dus ook diensten zijn, hè, of lesuren, behandelingen die er verricht worden enzovoort. En gekeken wat die gekost hebben. En als je dan moet vaststellen dat de prijs daarvan eh, behoorlijk gestegen is, maar dat er eigenlijk in kwantitatief niet meer geproduceerd is. En dat ook de kwaliteit daarvan volgens de mensen zelf en ook volgens de burgers niet verhoogd is, dan is dat natuurlijk toch een constatering die aandacht verdient van de ja, politiek. Maar is dat dan de volgende stap terecht om te zeggen, nou ja, er is meer geld naartoe gegaan. De kwaliteit is niet uh, beter geworden kortom bezuinigen kan. Is dat een terechte stap? Ja, die, die stap staat eigenlijk in het rapport zelf niet. We zijn daar in het rapport zelf voorzichtig Maar uw, uw collega zei het gisteren wel zo iets, hard. Ja, ik denk dat, dat, ook, dat hij daar wat het rapport betreft... misschien toch iets te snel is in een oordeel is geweest. In ieder geval een soort oordeel wat eigenlijk... een planbureau, wat een onderzoeksinstituut is... eigenlijk aan de politiek hoort over te Heeft laten. Heeft u hem dat als directeur ook meteen verteld? Dat zijn we wel, hebben we vandaag natuurlijk wel over gesproken. Ik ben natuurlijk net vers terug uit Romaan. Dus dat, uh, daar hebben we natuurlijk wel over gesproken. Kijk, dit zijn de dingen. het zijn natuurlijk interpretaties die je geeft in het rapport zelf staat ook, kijk, het is niet altijd zo, daar eindigt het rapport ook mee, dat als je ergens meer geld in stopt, dat het ook allemaal vanzelf beter of meer wordt. En dus, staat er ook in het rapport, zou het ze ook moeten kunnen afwegen of het altijd zo is dat als je minder geld voor iets over hebt, dat dan de kwaliteit ook achteruit gaat. Nou, dat zijn eigenlijk dingen, die, dat zijn eigenlijk meer vragen van onze kant, of aan de politiek ook, van hou er rekening mee, en dat het niet simpel, dat die verbindingen niet zo simpel liggen. We wisten eigenlijk al heel lang dat een lichte verkleining van de klasse, want zo gaat dat in Nederland, bijvoorbeeld van 29 kinderen naar 26 kinderen... Uh, dat dat niet veel effect heeft op een individuele klas. Het en heeft wel effect geldt? op de kosten van onderwijs. Ja, in macro-termen levert dat een behoorlijke verhoging... van de kosten van onderwijs. Maar, op. maar stel dat het zo is. Ik, ik ga ervan uit, ja. jullie hebben degelijk onderzoek gedaan. Uh, meer geld leidt niet tot betere kwaliteit. Want Niet, niet automatisch. Niet ja, automatisch. Dan moet dus een, een soort reorganisatie of een nieuw concept tegenover staan. Is het niet een cynische conclusie om te zeggen... dus we sturen er maar geen extra geld mee. Moet je dan niet veel preciezer kijken en zeggen... waarom leidt het niet tot meer resultaat? Zeker. zeker. Maar we hebben ook wel, wel... daar ook in het rapport staan op elk hoofdstuk... ook heel veel overwegingen. Wat zou er anders gespeeld kunnen hebben? Wat, waar is het geld dan naartoe gegaan? Dat is ook een van de vragen die gesteld worden. Heel veel geld is toch gaan zitten in een aantal sectoren... in de verbetering van de salarissen. Dan kun je zeggen dat heeft, was ook nodig... want anders wilde er niemand meer dat werk doen. Zo erg was het gelukkig niet. Maar het heeft natuurlijk wel ertoe bij gedragen. Verbetering van de salaris heeft daarmee de positie bijvoorbeeld van de onderwijzer op de arbeidsmarkt verbeterd. Veel mensen zullen vinden dat het allemaal nog niet genoeg was, maar hè, het kostte toch heel veel geld. Je kunt zeggen, bij de zorg bijvoorbeeld, heeft heel erg sterk gespeeld een sterke, uh, laat ik zeggen, verdere ontwikkeling van de medische technologie. Dat is zeer dure technologie in het algemeen. Dat leidt ertoe dat er dus, hè, dat er dus duurdere apparaten zijn uh, aangeschaft. Daar kan vaak ook weer, kan weer meer mee gedaan worden. Dus dat gaat men dan ook doen. Zo werkt dat ook. Betekent niet Onmiddellijk dat je moet zeggen, kunt zeggen dat daarmee je kan zeggen de doeltreffendheid of de kwaliteit op zichzelf al verbeterd is. Dat is vaak wel de bedoeling geweest. Dus het tso rapport is eigenlijk ook een waarschuwing van pas op voor te snelle conclusies ten aanzien van de opbrengsten die je met meer geld kunt bereiken. Ja, maar is nu op dit rijden... moment. Op dit moment ja. is dat een, een ja, een beetje een conclusie in het luchtledige. Want er is niemand in de, de overheid op dit moment van plan om waar dan ook meer geld in te steken. Nou, dat, op dat dit is moment denkt iedereen aan bezuinigen. Ja. ja, maar kijk, dit onderzoek gaat ook niet over hoe de situatie op dit moment is. Maar in de periode dat er juist wel veel geld in werd gestoken. We zijn met het onderzoek zo'n jaar of twee geleden. Is dat eigenlijk opgepakt. Maar het dat komt uit op dit moment dat iedereen ja. aan bezuiniging denkt. Bent u niet bang ja. dat mensen ermee aan de haal gaan? Dat het straks ja, dat toch dat een argument nu. wordt? Ja. ja, maar kijk, het onderzoek komt uit op het moment dat het klaar is. Zo simpel ligt dat. Want als wij dat anders gaan doen, dan zijn we zelf met politiek bezig. En dat is niet onze taak. Dus als wij een onderzoek klaar hebben en we zijn tevreden met het resultaat... in de zin dat wij vinden dat we ze kunnen verdedigen... dan wordt dat onderzoek uitgebracht. En dan is het aan de politiek en aan de samenleving... en aan de organisaties en ook aan de journalistiek... om daar een oordeel over te vellen. Nou, het eerste oordeel, dat heb ik gezien gisteren in de kranten... was even van, nou, dus schandelijk of heel slecht. Mensen hadden natuurlijk in de meeste gevallen... dat hele rapport nog niet gezien. Het is een vrij moeilijk rapport... wat je dus echt wel enige tijd nodig hebt om te lezen. Vandaag viel me op dat de commentaren, bijvoorbeeld vanavond in de NRC... al van een heel veel genuanceerder waren... Want ja, het is toch, hè, er zitten toch heel veel elementen in het rapport... die toch te denken geven over wat je eigenlijk aan het doen bent... als je het beleid aan het uitvoeren bent... zoals dat in de afgelopen 10, 15 jaar is gedaan. Want het rapport gaat over een lange tijd. Hè? Het gaat over de periode Juist. 1995 tot 2008. Al met al ongeveer. zegt u tegen de onderwijsbonden en, en de politievakbonden... en al die mensen die kritiek hadden, lees het rapport nou even. Dat lijkt mij in het algemeen een hele goede zaak. In Nederland wordt iets te vaak meningen voor feiten gehouden. En ik denk dat altijd verstandig is om eens even naar de... De materie te kijken en niet meteen zoals dat dan heet, degene die de slechte boodschap brengt uh, aan de kaak te stellen, maar even naar de boodschap zelf te kijken en te denken, kunnen wij zorgen dat deze uitkomsten anders zouden kunnen worden en dat er inderdaad die grote investeringen want zelfs los van het extra geld het gaat allemaal om sectoren waar miljarden omgaan, in de zorg gaat 75 miljard om in het uh, onderwijs bijna 30 miljard dat zijn kortom, ontzettende bedragen heel een belangrijk, heel belangrijk rapport, mensen dat moeten het dus lezen. lezen en het is een belangrijke zaak, Paul Schnabel Zeker. hartelijk dank graag gedaan Lenny Kravitz, it ain't over till it's over. Rue Verveer zit hier in de studio. Hij is uh, uh, comedian en we gaan het hebben over de Cosby Show. Er is een heel kleine, nou ja, het is echt, echt voor de fijnproef. er is een heel kleine link tussen deze plaat en de Cosby Show. Ik ben benieuwd of die uh, te binnen schiet. Ja, ja, dat klopt. Dit is Lenny Kravitz. En Lenny Kravitz was uh, getrouwd met uh, Lisa Bonnet. En Lisa Bonnet speelde een van de dochters van uh, Bill Cosby. De mooie dochter. Ja, de dochter. Laten we meteen even de, de tune van de Cosby Show erbij halen. Ik krijg meteen dat beeld van de, de, de familie, familie Huxtebol, pa, dokter en dansend in huis, al die, al die vrolijkheid. Bill Cosby zit dus dit jaar 50 jaar in het vak, dat is een, dat is een hele prestatie. We gaan ook even praten uh, met Koos van den Akker. Want die ontwierp al die jaren de truien die Bill Cosby uh, aan had. Hoe is dat tot stand gekomen, meneer Van den Akker? Wel, ik, um, ik had een klant, die was een vriendin van Bill. En op zijn verjaardag uh, kreeg hij van haar een trui cadeau. Dat was gemaakt door mij. In die tijd maakte ik dit soort truien. En uh, <coughs> het was waar hij. Uh, aan het filmen was. En zo so hij he put het on en uh, liked het En toen moest hij op. En toen had hij het aan en toen heeft hij het gewoon aangehouden. En een week later kwamen er dus allemaal brieven binnen van... waar komt dat vandaan? Wat voor een trui is dit en al? En toen heeft hij dus besloten om dat als een, uh, een image te houden. En hij heeft mij dus gebeld en zegt, kan je er nog meer maken? En hij zegt, sure, no maar, problem. Maar voor zo'n dagelijks programma, als je dan altijd zo'n trui aan hebt... dan, dan moet je wel... Heel veel verschillende uh, exemplaren van dezelfde trui steeds iets anders hebben. No, no, no, no. Zo is het niet gegaan. Het, is, het, het heeft ook andere dingen gedragen. Die truien die ik gemaakt heb, ze hebben dus. De In mijn herinnering heeft hij altijd die trui aan. Nee, nee, nee. Het heeft hij niet. Nee, nee. Nee, er, er waren een heleboel andere kleren tussendoor. Maar die truien die ik maakte, hebben dus die aandacht gekregen. En ja, die daar is dus dat, dat is dus heel populair geworden. Maar ik heb in het geheel misschien twee dozijn truien gemaakt en that's it. En dus het was gewoon iets wat heel speciaal was. Wat er, wat er, wat er. Ik had. Ik maakte dit soort dingen, dat had nooit iemand gedaan. Vandaag aan de dag wordt alles gedaan. Dus vandaag aan de dag kan je dit soort dingen overal vinden. Maar toen ik het maakte in die early 80s, toen was het gewoon niet. Dus het was heel opzichtig. Het was een bijzondere trui. Bent ja. u ook bevriend gebleven met uh, Bill Cosby? Oh ja. Ja, ja, het zijn hele lieve mensen. Het zijn hele goede, <coughs> hele goede, goede mensen. Ja. En die spreekt ze nog vaak? Nou, ik spreek ze niet vaak. Maar ik, ik zie ze in ieder geval één keer, twee keer per jaar. En ik, ik ontmoet ze op parties. En uh, de, dat, dat is de enige verhouding die we hebben. En als hij iets nodig heeft, dan belt hij. Of hij, of zijn vrouw. En um, zo gaat dat. Roué Verveer, uh, wij kennen de, de Bill Cosby Show vooral uit de jaren tachtig. De, de Cosby Show. Jij groeide op in Suriname. Keken ze daar ook naar de Cosby Show? Ja, want uh, Suriname, zeker in die tijd... Uh, uh, de, de, de, de, de, de link is uh, kort, zeg maar, tussen Suriname en Amerika. Dus wij kregen alle top-Amerikaanse series heel snel in Amerika. We liepen zelfs seizoenen voor op Nederland. Hoor ik dan van neven van mij in Nederland of zo. Laten we even luisteren naar een fragment. I have made a guacamole sauce for you. The avocados were handheld on the plane by Mrs. Moley herself. Who brought the guacas and said... Please, Dr. Huxtable, make this for you, beautiful wife. What say you? What say you? What say you? I'm going to go to my room and have a carrot. What? <laughs> ja, Cliff Huxtable, Bill Cosby dus, heeft guacamole gemaakt met Tortilla chips... en heeft Claire Huxtable aan de lijn. Wat... Is het succes van de Cosby Show? Dus een gigantisch succes. Hoe komt dat, Roeve Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het te maken had met dat hij uh, ze een zeer positief zwart gezin uh, heeft neergezet. Met, uh, zoals ze er ook bestonden. Maar in die tijd werden ze allemaal neergezet als in de ghetto. Je had, um, je had de, de Jefferson's, die kwamen daar uit de ghetto. Uh, je had, uh, uh, in die tijd had je uh, Sanford Son, die woonde in de ghetto. Dat waren zwarte sitcoms, maar dat ging allemaal... En ineens was daar uh, in de jaren tachtig Bill Cosby... die gewoon volgens mij heeft gedacht, het kan ook anders. Een dokter, en zijn vrouw was advocaat volgens mij. Ja. En uh, kinderen die gewoon naar school gaan in een goede buurt. Geslaagde middelplaats, ja, nette mensen. Met lol en regels. En, uh, en, en dat ze zwart waren werd eigenlijk nergens in die serie expliciet gemaakt. Nee, maar hij er wel. kwam er nauwelijks in voor. Maar dat is denk ik typisch Cosby's, die, die dan zoiets wil laten zien. Dat het ook zo kan. Is hij daarmee ook, uh, ja, misschien een gewichtig woord... maar is hij daarmee ook een rolmodel geweest? Of? Ik denk het wel. Hij is een voorbeeld geweest in ieder geval. Uh, iedereen maakte daar grappen over. Dat hij uh, zo correct was en eigenlijk geen echt gezin. Maar mensen hadden, hebben wel heel veel respect voor hem. Het, het was ook uh, een bepaald soort humor die voor iedereen herkenbaar was. Geen zwarte humor. Heel vaak vroeger had je zwarte humor. Dan gingen mensen met hun ogen draaien op een bepaald soort manier... Gedrag vertonen wat je, wat je van Zwarte zou verwachten. Maar hij ontrok zich daar heel ja, erg aan. Dat, dat, ik denk dat hij daar heel bewust van was. En als ik uh, uh, behind the scenes. En er is zoveel hierover gesproken, die acteurs die zijn nu groot en oud, die, die kinderen. Die interviewen ze dan. En ze hebben het altijd erover dat hij daar heel erg op lette. Uh, dat hij die, dat die gewoon uh, een, een gezin was. En zijn stand-up comedy. Zijn stand-up gaat ook daarover, over zijn gezinsleven. En dat is ook niet heel zwart of. Dan is dat ook. heel anders dan de sitcom als hij die, als die op een podium staat? Um, weet je, uh, Bill Cosby heeft zijn hele leven maar één thema behandeld. En dat is zijn gezin. In zijn stand-up, in zijn uh, uh, sitcom... en nog steeds in zijn stand-up gaat het alleen maar over zijn gezin. Zijn hele leven heeft hij eigenlijk alleen maar over het gezin gehad. Laten we luisteren naar zijn show in de jaren tachtig. Himself gaat over zijn vrouw die hun eerste kind baart. Now de eerste real pain hit mijn vrouw. En mijn vrouw zei... En ik zei: push. Carol Burnett described what labor pains feel like. She said: take your bottom lip and pull it over your head. Vaak, vaak hoeft hij helemaal niet zoveel te doen. Een, een klein gebaar en iedereen lacht. Op de een of andere manier is dat het Bill Cosby-effect. Wat hij ook zegt, heel weinig, heeft heel veel effect. Hoe kan dat? Ja, hij is een uh, meester in de mimiek natuurlijk, met zijn gezicht. Uh, die, uh, gekke gezichten trekken, gekke bekken. Maar zijn teksten zijn ook heel erg uh, goed in zijn stand-up. Geen woord te veel, uh, de juiste timing, perfect. <laughs> Inmiddels, uh, ja, de, de Cosby Show is op een gegeven moment opgehouden. Komt hij vaak in het nieuws omdat hij vrij pittige uitspraken heeft... over, over de emancipatie van zwart in de VS. Hij zegt bijvoorbeeld, je moet gewoon eens werken... je moet ophouden met hiphoppen. Of als je je zo kleedt, is het niet gek dat niemand je een baan wil geven. Hij is heel, heel pittig. Ja, hij is heel pittig, maar hij is heel eerlijk. Zo ziet hij dat. Zo ziet Hij dat. Als, als, uh, heeft er wat uitspraken gedaan... en dan kun je, kun, je, kun je zeggen, je vindt het niks. Maar hij heeft niet gelogen. Hij zegt, hij zegt het zoals hij het ziet. En, en, en het is misschien niet alleen voor zwart... maar als jij een baan gaat zoeken, gaat solliciteren... dan moet je een beetje netjes gekleed gaan, denk ik. En dan moet je niet klagen als je niet netjes gekleed bent... dat ze je niet aannemen omdat je zwart bent. Heeft hij ooit een waardige opvolger gekregen als, als uh, zwarte komiek? Is er al iemand die zich kan meten aan Cosby? Nee, niet op dat niveau. Niet wat hij heeft bereikt. Ook niet zoals hij het heeft bereikt. Op een bepaalde manier. Hij heeft nooit gescholden. Niet één keer gevloekt in zijn shows. Nooit. Ook nog een nette man. Meneer Van den Akker, ja? hoe, hoe is uh, Bill Cosby nu? Want hij is 74. Is hij nog even actief? Is hij nog altijd oh, aan ja. het werk? Ja, hij is druk bezig. Hij is vaak op televisie. Hij wordt uitgenodigd overal door het hele land. En iedereen wil van hem horen. Hij heeft een, hij heeft een goede visie op wat er aan de hand is. Hij, heeft, hij brengt style en class to a lot of People, veel mensen die <coughs> daar heel weinig van weten. En het is heel goed en het is heel leerzaam. Het is gewoon een hele goede teacher. Een hele goede leraar. En iedereen die, die waardeert dat. Maar als je hem dan op zo'n feestje ziet, is die dan ook zo? Of, of is de, de werkelijke nee, beeld heel anders? Cool. Is hij, wel Nee, dan is hij gewoon met zijn vrouw. En dan zijn ze gewoon met hun vrienden. En dan is hij heel stil en heel, heel gewoon. Dat, dat, is allemaal, dat, zijn, dat is dus zijn profession. Dat is dus zijn baan. Dat doet hij als de camera aangaat. Ja, Roué, zie je jezelf dat doen tot je 74ste uh, doorwerken? Ik zou het niet kunnen zeggen nu. Maar het toont wel van karakter. Die man doet het niet voor het geld, hij staat nog steeds te nee, spelen niet te doen. Nee. Die man die is zo rijk. Daar gaat het helemaal niet om. Het is, het is gewoon dat hij nog dingen te vertellen heeft. En nu is hij bezig met de internet. En dat zijn allemaal nieuwe dingen voor hem. En zijn vrouw is erg involved. Is, is er mee bezig. Nee, ze zijn volkomen aan het werk. Ik bedoel, dit is Amerika. You know? wij, wij praten niet over uh, retiring, over pensioen en dat soort gedoe. Je werkt tot je, tot je doodvalt. Dat is hier heel <lacht> gewoon. En dat is ook... Uh, nou, als, je leuk, als je leuk werk hebt, is dat ook niet, niet zo heel erg. Inmiddels gaan die, gaan die grappen over hem als opa. Zijn dat nog wel leuke grappen? hoor? Ja, ik heb hem live mogen meemaken. Ik ben voor drie dagen gevlogen naar Montreal. Omdat ik erachter kwam dat hij daar speelde en er waren nog kaarten. En um, dat was vijf jaar geleden. Omdat ik dacht, ja, je weet nooit wie het ophoudt. Maar het is nog steeds niet opgehouden, maar ik ben toegegaan. En hij vertelt nu grappen als opa. Van het gezin. Dus die, in de jaren tachtig was hij jonge vader. Nu is hij opa en vertelt over hetzelfde gezin. En daarom is het zo herkenbaar. Je kent zijn kinderen, bij wijze van spreken. Alleen vertelt hij nu vanuit de opa kant En dat is super grappig. En die man heeft een timing, die energie. Um, funny, funny, funny, funny. funny. Fanny, Fanny, Fanny, Bill Cosby, 50 jaar maar liefst in het vak. Koos van den Akker ontwierp de truien waar Bill Cosby zo vaak mee op televisie kwam. En Roué Verveer is komiek en fan van Bill Cosby. En dank voor de komst naar de studio. Graag gedaan. Het is 5 voor 12. Tijd voor een nieuw gedicht uit de top 100 van de Touring Nationale Gedichtenwedstrijd... die op 24 januari zijn feestelijke apotheose zal beleven. Luister naar collega John Jansen van Galen en de voorzitter van de jury. U hoort nu bij monden van dichter Ramsinasser nummer 7184. Ja, oftewel vogels. De vogels slapen niet vannacht. Ze waren onderweg en ik heb ze gezegd... Blijf niet wachten tot de dag. Voor je het weet is het te laat. Is de winter ingedaald en kom je nooit meer weg. Tegen vogels durf ik wel. Tegen jou heb ik gezwegen... En ben je ondanks sneeuw en ijs bij mij in bed gebleven? Een liefdesgedicht? Ja, voor zover er nog van liefde sprake is in dit ja. gedicht. Het lijkt wel alsof dat, uh, dat is gewoon, uh, nou ik wou zeggen, weggesmolten, maar eerder bevroren. Een heel mooi gedicht. Uh, de, ik vind vooral het contrast uh, heel mooi tussen de trekvogels, die eigenlijk de winter ontwijken, of, of liever gezegd, altijd voorblijven. Uh, f, uh, en. Anderzijds de mens die de winter over zich laat komen. Zelfs in die meest vertrouwde plek, uh, de warme plek van het bed. En zo bezien, als je het dan nog eens herleest... dan zijn eigenlijk die vogels in de lucht, duizenden kilometers onderweg... wellicht uh, minder eenzaam dan wij. Ja. Wakker liggend in dat bed, niet in staat om te vertrekken. Want daar gaat het dan om. Uh, ja, moet je, had die persoon niet moeten vertrekken... Ik vind het daarnaast ook heel mooi, tegen vogels kun je kennelijk makkelijker praten en je gevoelens uiten dan tegen degene die het liefst van al zou moeten zijn. Ja. Al die gedichten zijn anoniem, jullie weten dus niet wie ze ingestuurd heeft nee. als jury, of de man of een vrouw is. Wat, wat denk je over de identiteit van deze? Oh, dat is altijd een, een lastig en je zit er altijd naast. Je wordt alleen op je eigen vooroordelen gewezen. Ik dacht, ik las het als man, maar het is gewoon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 Tegen jou heb ik gezwegen en ben je ondanks sneeuw en ijs bij mij in bed gebleven. Dankjewel Ramsey Nasser. Dit was gedicht 7184. En dit was ook meteen het einde van Met het oog op morgen voor deze avond. Morgenavond is het oog er weer en dan zit hier collega Thijs van den Brink. Ik wens u nog een hele goede nacht. Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine zigarette. en een letztes glas im Steen. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal.